Mark Hokker met het NOS Journaal. Van het miljoen euro op de plank. Na jaren van bezuinigingen wil dit kabinet weer miljarden investeren... in onder meer zorg, defensie en de politie. Maar dat geld blijft liggen omdat de plannen nog niet zijn goedgekeurd... door het ministerie van Financiën. De ministers die het geld willen uitgeven... hebben tot de herfst om hun plannen te onderbouwen. Als dat niet lukt, kan het geld uiteindelijk aan iets anders worden uitgegeven. Een op de zeven kinderen van 9 tot en met 11 jaar heeft last van gehoorschade door lawaai. Ze hebben vaker dan leeftijdsgenootjes last van harde geluiden of oorsuizen. Blijkt uit onderzoek van het Erasmus MC dat ruim duizenden kinderen sinds hun geboorte volgt. De lawaai schade zou kunnen zijn veroorzaakt door draagbare muziekspelers. De Franse grenspolitie mishandelt de kinderen van migranten lichamelijk en emotioneel, vervals hun papieren en stuurt ze terug naar Italië, waar ze in overvolle centra zaten, schrijft Oxfam Novib in een rapport. Duizenden kinderen die vanuit Italië naar Frankrijk zijn gevlucht... zouden geen eten, water of een voogd krijgen. Er komt geen wettelijke verplichting voor bedrijven om een vertrouwenspersoon aan te stellen. Staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken vindt het belangrijk... dat slachtoffers van ongewenst gedrag bij een vertrouwenspersoon terecht kunnen... maar vindt dat een zaak van bedrijven en organisaties... Er moet draagvlak zijn binnen een bedrijf en de overheid kan daar niet voor zorgen, zegt de staatssecretaris. En de kans dat een oudere zich eenzaam voelt, is gedaald. Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau hebben 55-plussers vaker een partner en een grotere vriendenkring. Maar doordat er meer 55-plussers zijn, neemt het aantal eenzame ouderen wel toe. Dat maakt eenzaamheid nog altijd een groter wordend maatschappelijk probleem, zegt het SCP. Het weer in het hele land behalve Zeeland is er kans op dichte mist... met een zicht van minder dan 200 meter. Vanochtend lost die mist op, dan schijnt ook af en toe de zon. Het blijft droog en het wordt vanmiddag 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Een zeer goedemorgen vanuit Hotel Hoogland. Wij presenteren wederom met het programma Goedemorgen Zandvoort samen met GD Hutte. Goedemorgen. Dag, uh, de techniek en de muziekkeuze, Jacques-Jozef Duinmeijer. De koffie en water krijgen wij van Gert van Kuip. En daar heb jij samen ook de redactie ja. mee gedaan. Ja. Maar je hebt het niet zo druk gehad, want je bent gemeentehuis binnengelopen. En ik was in één keer klaar. En je bent in één keer klaar. <laughs> zo gaat het. Om te beginnen, de burgemeester, dan alle wethouders. Kort en krachtige dienstverlening. Ja. Een nieuw bijzonder raadslid en een oud bijzonder raadslid. Ja, ja. ja mooi toch? Ja, nou mooi. Um, als eerste praten wij met uh, burgemeester Meijer. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen, luisteraars <tom> ook. En dan zit je dan met een uh, dikke onvoldoende 3,7. Een 3,7? Ja. Is dat ja? zo? Ja, die heb ik nog nooit gehaald op mijn rapport. Oh, dat was juist vraag. is wel een laag. nieuw record. <tom> dat ja. is laag. Dat is juist de vraag, ja. heeft u al eens eerder dit gescoord? Nee, nee.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 Dat je dan toch weer even anders naar kijkt. Omdat er een heel andere manier van waardering in die context in zit. Het ja. is gewoon, gewoon mooi om te zien dat dat weer anders is. Ja, ja nu Zo was het gaaf. dus uh, een dikke onvoldoende door ja. uh, de bereikbaarheid van, uh, van de gemeente Zandvoort. Uh, dat is door een mysterycast uh, gedaan. Hè. Die belt af en toe ja. op en die vraagt naar een aantal uh, afdelingen. Eén specifieke dat is, uh, afdeling. Dat is niet helemaal gelukt. Huh. Nou heb ik gisteren zelf ook een testje gedaan. En... Uh, Twee van de telefoons werken uitstekend en de derde werd niet opgenomen in Zandvoort. Maar goed, dat hoort er ook bij. Uh, nu lees ik vanmorgen in de krant dat uh, Haarlem al eerder slecht bereikbaar was. Is dat een combinatie? Nou, wat, wat je ziet, uh, het, is een, het is een combinatie van uh, samenloop van omstandigheden. Dat klopt. Uh, maar nogmaals, ik vind dat cijfer onaanvaardbaar.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 En, en dat was vroeger wat... in Zandvoort wel? Ja. Ja, uh, ja en nee. We hadden ook een algemeen nummer. Dat werd ook heel veel gebruikt. Dat was ook prima. En wat we ook hebben gemerkt is... wij hebben namelijk een gedeel... Driekwart van onze dienstverlening in de Harlemse organisatie gezet. En 20, 25 procent aan Spaarne landen. Die samenwerking moet nog gaan lopen. Wat we nu gaan doen, het zijn de meldingen over openbare ruimte. Die gaan we vanaf hopelijk uiterlijk 1 juli rechtstreeks aan Spaarne landen sturen. Met een apart nummer weer. Ook daar dat apart nummer.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 En dat ze ons melden als er een vuilnisbak vol is. Of als die kapot is. Of als er iets anders ligt. Daar waren we al heel ver in. En dat willen we ook zo houden. Dus we, we zijn nu het, als een razende dat weer op orde ja. aan het brengen. Want je wilt die betrokkenheid Die vuilnisbak. Hebben. Verkeerde voorbeeld. Ja, want er is een inwoner verstand voor die zijn vuilnisbak wordt niet geleegd.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 eigenlijk de bereikbaarheid alleen de bereikbaarheid ja yeah. okay. yeah. en dat is ook wat wij zelf merken we zien op heel veel andere dossiers echt wat wij hadden verwacht van die samenwerking gewoon ontstaan mm -hmm. uh, maar die bereikbaarheid het is je eerste visitekaartje ik ja, kan absoluut. het niet genoeg benadrukken ja, ja, ja. dat was uh, dus ik kan alleen maar door stop gaan wel makkelijk want je liep naar binnen ja. en klaar ja. Ja. maar, en maar dat, dat is nog dat steeds is... zo dat is nog steeds zo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 Die noteren we, want over vier, over vier jaar gaan we dat weer ja. vragen natuurlijk. Ja. Hè? Ja. Um, er is een nieuw uh, college. Daar is een raadsbreed uh, programma uh, aangenomen. Dus een heel andere werkwijze als uh, Wijzij en coalitie en, en oppositie. Ja. Vindt u daarvan? Ik vind het top. Ik geniet daarvan. Um, in deze samenleving die heel divers is, zie je ook die diversiteit in onze gemeenteraad terug.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 we gaan er straks over, heel even over verder. We gaan eerst even een muziekje draaien. Ja. Want ik wil dadelijk al beginnen over de fietstoer, Maar dat laten we dat we straks maar wat? doen. <laughs> nou, dan gaan we waarschijnlijk Bicycle luisteren. Bicycle, ja. Nee. nee. <laughs> een klassiek stukje. ja. We, ja. Nog aangeschoven meneer Meijer, burgemeester van Zandvoort. En die praat ons bij over een aantal dingen die, die gebeurd zijn of gaan gebeuren. Um, ik wil nog even terug naar de bewonersavond van uh, 14 jaar geleden. Matig bezocht. De bewonersavond, uh, dat is de centrum. Ja. Ja, ja. Uh, dat is altijd een eeuwig uh, het dilemma. Uh, je doet een beroep op mensen om uh, mee te denken en dergelijke.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 En die kan nog uh, tandjes erbij krijgen. is helemaal helder. Maar ik ben al heel content met de richting en de duiding. En ik merk dat deze formule hier werkt. Ja, want er is ook een voorbeeld hè, geworden, deze werkgroep. Hè? Ja, ja, nou, ja, deze waar met aanpak. De zo... ja, werkgroep ja. is gebruikt in andere gemeentes, ja, nou, ja, dat heb ik uh, ja, dat klopt, begrepen. Dat, is toch dat klopt, hartstikke goed. want dat is ook, wij, wij maken daar in openbaar bestuurland ook tussen aangestekens reclame voor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 Want blind kopiëren wordt niemand goed van. Nee, nee, nee, nee. nee zeker niet met, met dit soort dingen. Maar goed, de, de, de groep die bestaat en die gaat gewoon weer door. Om de 14 dagen yep. wordt er vergaderd. Maandag is er weer de vergadering. Iedereen die dat wil zien mag gewoon komen kijken in yep. de blauwe tram. Yep. Um, dat loopt. De begraafplaats is 100 jaar. Dat valt onder uw yep. portefeuille, heb ik gezien. Yep. Feest? Zeker. Uh, en natuurlijk is dat een feest uh, gepast. Hè? We laten daar niet een rockband op de begraafplaats uh, nou, gaan. Nou ja, wat wat je wilt. Is... Ja. <laughs> uh, die gedachten zijn wel eens geweest. Dat geef ik ook zou eerlijk wel heel toe. Dat zou bijzonder zijn. Ja, ja. ja. Uh, en als dat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 Het is een mooie begraafplaats. Mooi, het is een ja, mooie statige begraafplaats, vind ik het. Je komt daar echt op een begraafplaats. Ja. Ja. Evenement in Zandvoort. Kunnen we het nog eens even kort over hebben? Want u bent morgen onderdeel van het evenement. Zeker. De markt. <laughs> uh, 2 juni was Radio NL hier. Iets wat een lange wens is van, uh, van veel organisatoren. Om eens een keer een landelijk evenement in Zandvoort neer te zetten. Uh, bent u eens kijken? Nee.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 wonen wij in het louis carré. Ja. En er staat een prachtige grote kerk achter. Ja. En die kaas redelijk wat geluid ja. terug. Zodat ook in onze slaapkamer het hoorbaar was. En het geluid was ook wat aan de stevige kant. Ja. Ja. Dat, ja, de, we zijn een aantal metingen aan het doen in het kader van de DBC-norm. Om te kijken, kun je de bassen iets terugdraaien? En wat doet dat met de omgeving? Uh, en hou je dan ook een feest? Nog een feest, hè? dat is de <tom> balans steeds waar we naar zoeken dit jaar. Om dat ook wat meer te reguleren.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 Ja, dan, dan wordt het ook gewaardeerd door degene die in die buurt wonen in het Precies. centrum. En, uh... Want op het strand, dat is een ander verhaal, speelt dit ook, hè, denk ik. Hè. Ook Jawel, ja, ik heb twaalf uur toch? Jawel, maar het over de, op het strand, het over de oh ja. ja, ja uh, het op. Maar dat is eigenlijk, in het dorp is dat nog uh, meer het geval. Op het strand uh, heb je nog een tweede discussie eroverheen. Daar zie je niet zo gek veel evenementen. Maar dan praat je over de bestaande uh, inrichtingen die er zijn, de horeca-inrichtingen. En, dat maakt hem ingewikkeld. de branding.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 Zijn ze al bekend? Dat weet ik niet. Daar ga ik niet nee. varen. Nee, nee ik krijg het nog niet bekend. Ook oh, zijn het er twee? We hebben er twee. Oh, wat leuk. Dat is, ik, ik dacht van, ik ga al wat kleine tipjes ja. van de sluier oplichten. En ik trek ook een stukje boetekleed aan. Hm. Door andere uh, zaken is hij ietsjes op de achtergrond ver, uh, ver, ver, verdwenen, bijna. Maar let wel, hij blijft wel op mijn netvlies staan. We zijn er twee. Aha. En uh, het is ook een... Uh,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 van kleding. Uh, meneer Zonneveld heeft dat ook. Gelukkig wel. En die twee dorpsen en ook. <laughs> en net als mevrouw Rutte. Dus Goed. we zijn even aan het zoeken. En U de, en kunt de, Mart de, Visser de, nog vragen misschien. Uh, ja. Uh, <racht> misschien <racht> dan, dan, heeft hij wel een, een idee. Uh, dat heeft hij zeker maar ik wil hem vooral rondom dat historische aspect blijven benaderen. <racht> ja oké. Okay. Nee dat is waar. Ja. Dus, uh, en dat gaan we helemaal uitkomen want dat doen we samen met uiteraard de Wurf. Gezien de tijd moeten wij uh, daarmee stoppen. Nee het nieuwe college Wacht gewoon hoor, we kunnen nou, rustig doorgaan. Ik, uh, ze zijn Ik ga ruzie met meneer Berendsen en meneer. is er al Ik hoor ze luisteraars thuis, dus die <lacht> ze uh, ook wel horen. <lacht> <lacht> een gekakel, misschien wordt al overleg. Burgemeester, ontzettend bedankt voor de komst. Ja. Uh, laatste vraag: wanneer komt u er buiten met de duurbaan? Ja. Um, ik hoop nog deze maand, okay. maar dat durf ik niet helemaal zeker te zeggen. Okay, omdat ik echt, uh, het echt ontzettend leuk vind. Nogmaals, uh, nou uh, graag gedaan uh, en allerlei Thuis, Dank wel. thuis een ja. heel genoeglijk en vooral zonnig weekend. Dank, Dank u wel. Dank u wel. het hoofd van het college zitten hier twee andere collegeleden, mevrouw Verheij en meneer Jo Berends. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Zo heb ik, zo heb ik dat ik de website gevaard. Oh, ah. um, voor die website, dat moet ik nog even veranderen, want als ik op mevrouw Ellen Verheij druk, komt uh, Jo Berends naar voren toe. Maar uiteindelijk staat daar wel de portefeuille van mevrouw uh, Verheij, Ellen Verheij, onder.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 Ja, er er zijn ook wat secundus verdeeld, zoals bij u de ambtelijke Samenwerking en Ellen vervangt meneer Kuipers, staat er ook bij, LDC Ontwikkeling, dat is de VVD, mevrouw Verheijder, secundus. Als we naar het begin gaan kijken, dan zit er in het portefeuille van Ellen wonen en volkshuisvesting. Wat is daar het speerpunt voor jou in?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 Jaar zo, alleen de, de weg daar naartoe. Eh, ja, daar verschillen we dan, daar kunnen verschillen over, over zijn. Maar ik hoop wel.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 Dus niet iedereen kan zeg maar, zijn, zijn auto of eventueel nog meerdere auto's bij hem voor de deur of in de straat parkeren. We zitten, oh. en, en, als we, en als we daar nu met elkaar over eens kunnen worden, dan denk ik ook dat de oplossing heel dichtbij is. We gaan het zien, want alle mannen van pas te maken enzovoort enzovoort hangen nou, steeds die, in het raar huis. Ja, die, die, die houden het uh, uh, uh, dan uh, maar even in. Ja. Ja. Heel goed. Ja. Ja, jullie zitten altijd met je rug ernaartoe. Ja. Ja. Misschien moet jullie eens omdraaien. Maar okay. <laughs>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 Parti dat, dat zie ik wel als aparte dingen. Participatie en besluiten nemen. Dat, zijn wel, uh, dat, dat versterkt elkaar. Dat is niet iets in plaats van. Om het zomaar uh, te zeggen. Wat ik zeggen. bedoel is als ik die felle zie. Ja? Bijvoorbeeld over de bewoners. Uh, uh, wat wil je met je strand en wat wil je met je boulevard. Dat stond sommige dingen lijnrecht tegenover elkaar. Maar iemand moet toch beslissing nemen. Jazeker. Nee, en, en, en dan daar, kom je daar inderdaad bestuur... wat, wat Joop zegt.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 Oké, okay, nou dan gaan we dat uh, afwachten wat daar wat eruit komt. We hebben het uh, met de burgemeester al even over uh, het rapportschrijven gehad van uh, de bereikbaarheid. Nou zit in uh, jouw portefeuille kwaliteit dienstverlening. Ja, en ook de klacht en ook de klachtenregeling. Ja. ja.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 we need to. Ik kom even op het uh, man-vrouw verhaal. Uh, Ellen als enige vrouw in het college. Uh, dat? Ja, nee, <laughs> dat, uh... ja, ja, dat is een scherpe waarneming. Dat kom er niet omheen. Nee, dat uh, so far so good nou, zou ik, ik het ik zeggen. Ik zie je al een baan van Dorps. Dat is leuk toch? <laughs> ja, dat is toch een nieuwe dimensie denk ik. Nou, ik ben niet de enige en de eerste nee, om het zo maar nee. te zeggen. Nee, want, nee, nee, dat uh, is waar. We hebben ja. Linda Geurison en uh, Lisa Chalik ook gehad. Je bent geweest en je komt nu weer terug. Als, ja. als wethouder. Ja. Dat is natuurlijk een verschil uh, in, in de raad of, of het college. Ja, zeker. zeker. Maar het is, ja, ik kan niet anders zeggen dan dat het een nieuwe uitdaging is. Waar ik uh, enorm veel zin in heb. En ja, het is nog heel pril, want uh, dinsdag was de installatie. Maar de eerste dagen waren heel erg leuk. Ik kan niet ja, anders zeggen. En ook sommige dingen zijn ook een kwestie van gevoel. En het voelt heel goed en heel vertrouwd al met. Uh, nou ja, eigenlijk met alle heren. Met de drie heren. Ja, ja dat is mooi. Dus, ja, vier, vier heren eigenlijk. Vier. Ja, ja. zeker. Dus de met het en met en... die... <laughs> Ja, die, die tellen we ook mee. <laughs> Ellen, er zitten twee grote projecten in jouw uh, portefeuille en dat is het badhuisplein en en Antreven Zandvoort. Ja.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 en een warm welkom, ja, absoluut. En een goede sfeer, volgens mij ook uh, ja. met, met iedereen. Hè? Ja. nou ja. Ja. ja, het voelt in ieder geval. Helen heeft het al gezegd, en ik, ik kan het volledig onderschrijven. Het voelt in ieder geval goed, uh, natuurlijk. Hebben we zeg maar, en dat geldt ook voor mij, misschien nog iets meer voor Helen. Uh, voor natuurlijk, uh, het laatste jaar uh, in de raad de oppositie gevoerd, ja, uh, en ook nog wel eens uh, zeg maar, uh, tegenover uh, elkaar gestaan, uh, ik heb Jan en Gerard gestaan. Um, nou, die discussie zullen we ongetwijfeld in het college ook nog wel hebben. Want wat dat betreft, meningen die ik heb, die uh, zijn niet ineens uh, veranderd. Omdat ik nu uh, in het college zit. Dus uh, ik zal ook daar mijn stemmen ja. laten horen. Uh, maar het voelt gewoon hartstikke goed. Ja. En het is, uh, het ja. is gewoon... Uh, nou, ik denk ja. dat het gewoon heel erg goed is dat je, zeg maar... Uh, het is een goede het basis okay. gewoon ...een goede discussie voert over voor's en tegen's. Ik ja. denk dat, ja. het daardoor, uh, dat de besluitvorming daardoor alleen maar beter wordt en niet slechter wordt. Dat denk ik en, dus, uh, ook, ja.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 Ik heb alleen maar leuke dingen kort <laughs> ja. dus, nou, De allerleukste. Nou, kijk, ik vind mobiliteit is de totaliteit. Hè? Dus dan praat ik zeg maar, over de bereikbaarheid van Zandvoort, maar ook de uitdagingen die we als hele regio hebben. Hè? Want dat is toch wel van groot belang. Hè? Van, de heilige koe staat bij iedereen nog hoog op het lijstje. Alleen als je kijkt natuurlijk van hoe we hier in deze regio helemaal slippen, dan denk ik dat er een heleboel gebeuren kan. Ja. Uh, en dat is dus zeg maar in een wat groter verband. Maar ook hier direct in de regio. De samenwerking met Heemstede en Bloemendaal. En natuurlijk Haarlem. Om te kijken van hoe we Zandvoort toch goed uh, bereikbaar kunnen houden. Uh, ik vind het Waterdorrenplein natuurlijk is een uitdaging. Het parkeergebeuren, je zei het zelf al. van uh, is een uitdaging om dat uh, goed gerealiseerd te krijgen. Uh, maar ook als we praten over uh, zeg maar, uh, sport, onderwijs. Uh, wat ook uh, bij mij in mijn pakket zit. Nou, Schoolzwemmen toch. Uh, ja. Nou ja, dat zou, dat zou iets kunnen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 Dat vind, ik, uh, dat vind ik heel erg lastig als alsjeblieft. Dan houden we erop dat je alles leuk later vindt. Later ja. <laughs> nou ja, uh, alles leuk vinden is natuurlijk ja. mooi. Want als er iets zou zijn waar je met uh, tandenknasjes aan moet gaan werken... is helemaal niet leuk. Joop, Ellen, bedankt voor uh, de uitleg. Ja, Straks krijgen we de andere helft van het college. Kijken wat die uh, als speerpunten <laughs> hebt. Ontzettend bedankt voor jullie Dank komst. Jullie en helpen. uiteraard jullie altijd welkom als er wat leuks te vertellen is. Ja. Dankjewel. Dankjewel. Jullie ja. bedankt ook. De kabel op en in de ether op het 106 is Lieselot Thomas met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump heeft plannen goedgekeurd... om voor tientallen miljarden dollars aan importheffingen op te leggen... aan goederen en producten uit China. Het precieze bedrag wordt later bekendgemaakt.